Levy van Eck met het NOS-journaal. Er is opnieuw ruzie binnen 50 plus, meldt Nieuwsuur. De gemoederen in de partij zouden zo hoog zijn opgelopen... dat een WhatsApp-groep met daarin kandidaten voor de Tweede Kamer is opgeheven. Verschillende partijleden zijn boos over uitspraken... die lijsttrekker Liane Den Haan deed in de media. Onder meer over aanpassingen aan het pensioensysteem. Ruzies bij 50 plus komen vaker voor. Eerder stapte oud-partijleider Krol en voorzitter Dales op. Saudi-Arabië verwerpt het rapport van de VS over de moord op journalist Jamal Khashoggi. In het rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten staat dat de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman achter de moord op de dissident zit. Hij zou de moord hebben goedgekeurd en waarschijnlijk ook de opdracht ertoe hebben gegeven, concludeert het rapport. Saudi-Arabië noemt dit foutief en onacceptabel. Er zou te weinig bewijs in het rapport staan om dit hard te maken, zeggen Saoedische media.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 Ja, yeah, ja. Yeah. Zin in Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Tobak leeft. Goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Dit is ZFM. Tobak leeft. Yes, goedemorgen, Toebak leeft. Fijn dat het uh, dat, dat we er weer zijn. Dat De toestel aan staat daar, hè. Huh? En uh, vandaag uh, niemand, iemand anders mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik te kijken goedemorgen. Microf... Er is zoveel <laughs> microfoons hier. Ik heb de juiste te pakken. Nou, welkom Peter is vandaag aangesloten. En waar is de vrouw dus huizes? Ja, waar is de vrouw dus huizes? Is ze ja. weer te laat of... Uh... Nee, vaak is er nog wel even ergens een fotootje aan het maken. Maar dat, oh, dat, nou dat... Ja, het is nu een beetje mistig vandaag. Uh... Dus, uh, ja, het schijnt wel een mooie dag te worden trouwens, hè? Vaak wel hè? Jij ja, ja. zegt dat van uh, als het mist is, dan wordt het een mooie dag. Dan later het... hè, Dan zakt het zo en dan. Uh, ja. Ja. ja, Onderweg hebben we nog even een haasje meegepakt. <laughs> ja, dat is lekker dan hè. Ja, en, heb je uh, nou niet zo gevoeld dat je denkt, Oh, ik, ik heb iets, iets doodgemaakt? Nee. Je rijdt eroverheen en denk ach, wat oh, jammer. Wat jammer. Ja. Weer een slachtoffer. Ja, het ging wel heel hard. Uh, ja, hij ging. Ja, heel hard. Ja, een uh, bride ijs krijgen we nog één keer. Ja, En Toen reden we hier de zeeweg op de dag. Maar zullen we nou nog een groter dier aanrijden of wat meevallen? Ja. het viel mee. Nee, het viel bleek, mee, want we, bleek we, bij één haasje. Nou goed, ja goed, het is een week vol gebeurtenissen. Een week, uh, ja, ja, de terrassen worden nu toch wel een beetje open opengewenst door iedereen. Ja, ja, hoe, zit jij, hoe, zit, hoe zit jij erin dan? Ik heb dat wel hoor. Op een gegeven moment ben ik een beetje klaar mee. Ja? Niet, niet helemaal zo, maar uh, dat je denkt van, nou, zijn die, uh, hey. zijn die regels misschien een beetje. Als uh, Schudo uh, wijs te zijn, is, uh, is de, de, de kwaal niet. Uh, nee, de, de maatregelen zijn niet groter dan de kwaal. En toen schoot hij een knol leeg op zijn decor. Afgelopen keer dat u op het podium stond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een verrassing. We zijn ja, vandaag met z'n drieën. Gezellig, ik, ik denk die jongen, die jongen luistert ruilijk in voor weer een oude man. Nou ja, ga, nou, zeg. dat zeg ik. Dat ga ik, ik weer op. dat is mond. Nog zo, in. Goedemorgen, Moest er weer een foto gemaakt worden of zo? Nee. Nee? Nee, het schoot niet op. Het schoot niet op. Is, gaat het tempo omlaag? Ja, dat is het, hè? Dat je ouder wordt, ja. krijg je dat, hè? Dus de wekker moet eerder gezet worden? Ja. Nee, ja. ik heb ook een gedoofd en zo. Nee, dat kost allemaal tijd, hè? Ja, wat doe je zo eens allemaal? Ja, ja joh. Ik, ik stap in de, uit mijn bed en ik stap in mijn auto en ik rijd deze kant op. Rijden, oh. Jij loopt ook nog wel eens in de, in de tuin plant water te geven en zo, hè? Nee, ik hey, zelf. Ik gaf mezelf water. Oh, je zelf water geven? Ja. Oké. Okay. Nou, nou, goed dat je er bent. Goed ja, dat toch? je er bent. Zeker. Heel fijn. Ja. Maar en... ik had vrij kunnen nemen, zie ik nu. Ja, Nou, het was is donderdagavond zo spontaan ontstaan eigenlijk. Ja, ja. En hij, hij gaf zijn go op, um, op, vrij, op vrijdagavond. Pas. Ik moest er even een, een dag over nadenken, ja. inderdaad. Oké. Okay. Kijk, ja. dus vandaar dat weet ik. we gaan jou verrassen. Ja, dat ja. zeker. Nee, leuk. leuk. Jawel, hè? Ja, dat is nou, advies krijgen ook nog. Dus, ja, en... nog ja. meer. <laughs> yes. ja, ja. Dus, twee uurtjes dus lang toepakleven met z'n drieën. En eerst maar eens even een lenk een fijn plaatje. Het is maar een tijdje geleden dat ik deze... Drie personen op de radio slingeren. Ik heb het over Pieter, Bjorn en Jan... Peter, Bjorn en John, of nee, was het wel Pieter, Paul en Mary had je vroeg in de jaren 60. Ja, dat was dan een beetje zo'n tuttig nummer toch? Ja, uh, ai, <laughs> Dit is ook wel een beetje tuttig. Hey. Ja, nee, het is wel, ja, wel je grappig. Ik is er nog van Young Folks, dat is eigenlijk het enige wat ik. Uh, ja, met dat fluitje erin. Ja, maar dat is ja. een fluitje, ja. Echt, als je zeg maar een. Uh, heel vaak op de televisie, als er een leuk filmpje wordt ge uh, gemaakt, dan wordt vaak dat eronder gemonteerd. Om het nog wel extra leuk, uh, vrolijk over te laten komen. Drollig uh, over te laten komen. Ja, ook drollig een beetje, ja. maar goed. Dit is Young Folks, uh, uh, of nee, dit is Pieter uh, Bjorn en Jan. Het heet Second Chance, de Tweede Kans. En, uh, nou goed, dat heb je soms nodig. Komt trouwens uit uh, Noorwegen, die kant, hè? Ja. je als Scandinavisch is. Oké, dat wist niet eens. Ik heb me nooit even die waar ze vandaan kwamen eigenlijk. Goed, uh, we zijn vandaag met z'n drie hier bij Toebak Leefd. En uh, afgelopen week, ja, wat was het, een gedoe in de Vondelpark natuurlijk. Nou, echt heel veel mensen bij elkaar. Hoe ook het Vondelpark vannacht? He? Het <laughs> dat is een liedje ook vannacht. En dan weet ik, hoe ook ja? het Vondelpark vannacht? Nou, dat wil je niet weten dan, hè? He? Nee. Heb je hier een liedje opgemaakt? Ja. Op, op dit gebeuren? Nee, nee, nee, nee. nee, dat is uh, een heel oud liedje, al jaren 90. Oh. Oh. Het werd, uh, werd vergeleken met Woodstock. Er was meer rommel uh, in de Vondelpark dan na drie dagen Woodstock werd gezegd. En op Radio 1 gingen ze dat onderzoeken En dat was wel een grappig om daar een verslag van te horen. In die tijd had je minder plastic. Dus er was ook minder plastic bij Woodstock. En in het Vondelpark had je genoeg plastic. Maar ja, toch, erg, hè? bij Woodstock had je minder of had je meer rommel dan hier in het Vondelpark. Logisch ja. natuurlijk ook. Ja, dat was ook wel het te grote terrein denk ik. Ja, gewoon 50.000 mensen waren daar bij elkaar op ja. Woodstock. Dat is echt bizar. Nou ja, dat ene meisje ook zo van, uh, wat vindt je moeder ervan? Nou, die zegt, doe maar hoor. Ik ja. denk van, nou, ik weet niet hoor. Volgens mij krijg ik die klapjes thuis. Denk je echt? Ja, ik denk het echt wel. Ja, ik, echt, de jeugd moet het nu echt gaan doen hoor. Die moet echt gaan protesteren. Die moet toch echt een tegengas gaan geven. Want anders zitten we straks tot echt ons, ons. Weet ik wel. De rest van ons tot leven zitten we weer, vast. Voor zit altijd. Er, ah, vast. Het, ik zei het net ook Dan hoort het gewoon bij je leven. Het zal wel in mindere mate zijn. Maar het zal er voorlopig nog wel zijn, denk ik. Dat, denk ik Dat wel. we over een jaar zeggen van nou. Uh, we gaan wel lekker met z'n allen in een hele grote groep uh, naar een concert of zo. Ja, ja. Dat nou, denk goed. ik nog niet. Het is altijd wel grappig om, dan, om dit te horen dan. Weet je wel, en dan... In naam dan. dat u geweld zal worden. Dan wil de groep niet uit elkaar dat ze uiteindelijk nog met, met scherp gaan schieten. Het is voor je eigen veiligheid. Het is voor je eigen gezondheid. Je moet uit elkaar wegwezen hier. Nou goed, jij kijkt alweer de wereld in. Ja. Wat ja. heb je gezonden? Ja, wel, uh, het lijkt coronanieuws, maar het is het niet. Nee. Het was in uh, Italië, Er zijn ongeveer 200 doodskisten in de liturgische, nee niet liturgische, Ligurische zegenvallen... gevallen. Ja? dat delen van een de Italiaanse begraafplaats door een aardverschuiving zijn ingestort. Dat begon op maandag, 15 uur uh, s middags En uh, op de kliffen van het Italiaanse Camogli, en dat is uh, in de buurt van Genua... en de brandweer heeft ook bevestigd, er is niemand rondgeraad. Maar ja, op video's die gedeeld zijn op social media is te zien hoe de grond begint te trillen... En hoe een deel van de begraafplaats in de zee valt. Echt waar? En uh, ze zijn met z'n allen bezig om al die kisten uit de zee te <laughs> dit halen. Is echt, dat dit is echt... 200, 200. hè? Veel 200. Doodkisten. Dit is echt gewoon weg. Me nou dit ziet er maar. echt uit als een, een foute film gewoon. Ja, ja, ja. Oh, je ziet hier echt filmbeelden erbij. Dat is echt Alles naar beneden gewoon. gezakt is gewoon. Jemig, ja. Dat zag je al een jaar lang aankomen. Nee, dat kan nog wel. Ja, ze zijn toch wel dood. Ja, dat kan nog wel. We geven ze een demonsgraf allemaal. Ze zijn we er ook vanaf. En nu ja. gaan ze alles weer aan boord klepen. Gaan ja. ze weer, weer, weer een paar meter verplaatsen of gaan ze echt tientallen meter ja, maar, verplaatsen? Ja, maar hoe herken je ze? Moet je dan met DNA gaan kijken welke kist van wie is? Of weten mensen nog hoe hun voorbestaande, hè? in ja. plaats van nabestaande, een begraven kist. zijn? Nee, nee, volgens mij hadden we die witte. Die is veel mooier, weet Ja, je ja die, die, die, die, die, die. Van die dingen. Zie je we hadden toch een goedkope kist eromheen gegooid. Ja, Opverdor, ja, ja, ja, ja. Ik heb extra betaald. Ja. Nou, gekkigheid. Nog weer gekkigheid. Nou, gekkigheid. Ik uh, was wel een beetje verbaasd uh, van het bericht afgelopen maandag. Dagpunk stopte mee, hè. Bekende ja, uh, ja, ja. duo uh, uit Frankrijk. Uh, we hebben ze eigenlijk nog nooit echt gezien, hè. Ze ik zijn heb, altijd in die... In die uh, Dat klopt. Ja, die ja je hebt altijd een masker op gehad, eigenlijk. Ja. Ze hebben natuurlijk heel veel samengewerkt, onder andere ook met uh, uh, Pharrell Williams. Nile Rogers heeft heel veel betekenis. Dat is het meest komen. laatste werk, ja, ja. Ja, en ik zie hier toevallig nog iets met uh, Julian Casablanca. Uh, dat is de man van de Strokes. Oh, die die kunnen, ik ja. Ja, vanuit, klopt. Ja. Ja. Dus ja, het is, het is een apart. Ze hebben ook ooit nog een, een, iets opgenomen met um, Roger Murado. Klopt, dat was uh, Homework, dat, ja. uh, dat album. En dat... dat is volgens mij ook een nummer wat op dat album staat. Dat is uh, tien minuten lang, een uh, soort ode aan uh, George Murado. Ja, Roger Murado vertelt eigenlijk alleen maar in het nummer hoe hij tot zijn muziek is gekomen. Want je denkt ja. van, ja. oké, okay, nou best grappig. Een soort interview in een nummer. Het ja. bekendste misschien is dit dan: een klein stukje laten horen wat van. Dat is de hond die dan eindelijk uh, over straat heen loopt. Dat is trouwens het eerste nummer wat ze gemaakt hebben. Of, is het allereerste ja. nummer? Ja, Daft hè? Ja. Zit er een lekkere groove in, hè? Ja, hele groove. Oh. Uh. Het is een heel apart videoclip ook met een man met een hondenmasker... die over straat heen loopt. Dat is dat. Begin al met de masker dan. Ja. Ja. ja, precies. En dat is misschien een verwijzing naar die maskers. Nou ja. Dafpunk. Ja, heel veel mensen balen ervan dat ze gewoon er gewoon niet meer zijn. Maar Andere mensen denken van... Nou, ik heb er nooit muziek gevonden. Dat was een gimmick. Maar vaak, hè, als dat als er niet meer is, dan gaan we opeens... Mensen massaal het luisteren. Ja. Want in die streamingdiensten. ruim 500 meer dan normaal is dat beluisterd via de streamingdiensten. Oké. Okay. 500 hè? Oh. Maar he, dus. oh, dat heb je toch met al die toeristen. Of nee, die artiesten die doodgaan? Ja, toen met uh, die van Purple Rain. Uh, toen die het ook ging. Oh, Hele Prince. Groepen. Ja, ja, ja. Dat je ook natuurlijk. En, uh, ja. uh, Michael Jackson toen ook. Ja, Toch het. Ja. Deze, deze persoon is nog niet dood. Die ik nu daar oh, en wel Lekker oh, is ik... de gitaar stukje muziek. De muziek ja, fijn om op de vroege om even bij te komen. Ik weet al die herrie aan je hoofd. Soms heb je er gewoon gezien in gewoon. Yeah, you and me. Een dress, I left you black roses. Ja, uh, uh. yeah, wat was, <laughs> I the last ja, kiss ja, was de, de kist de de... yeah. yeah. and and van we'll is My neck, dug your black nails into my chest, now I got these scars that you left, now you're dead to me, and it's R.I.P. Here lies, all of the lies, and all of the pain that I buried inside, goodbye, I know it's tragic, the memory of us will go up in ashes. We're better alone Thought that we would be together forever But now I know that we won't Lofelijk. Wat een plaat. Die zou ik nou nooit draaien. Wat een Wat echt helpt tegen beginnende keelpijn... is luisteren naar Toebak Leeft... Hoe je het uitspreekt? Ja, als je gewoon Far Out, dan dat het heel zoetsappig. Dat is de strandtent hier in Zandvoort. Ja, Far Out? Far Out, ja. Oh, Oké. Okay. Dat is wel grappig. Ja, nou, dit, dus deze plaat. die moeten dit nummer natuurlijk moeten we aan hun opdragen. Nou, het is perfect. Want dit is Ben Howard, een nieuwe plaat die uitgekomen is. Hij <laughs> maakt al uh, muziek vanaf 2008. En dit is zijn laatste plaat. En uh, hij is ooit begonnen met uh, Keep Your Head Up. Met je head up en uh, wolfs, wolfs ook, yep. ja. Was, oh, was, nog daarvoor trouwens wolf. Dat was nog yep. voor Keep Your Head Up. Die heb ik nog wel gedraaid. Dat was een heel voor plaatje. Ja, Keep Your Head Up was natuurlijk leuk. Met die stroobalen die dan van de, uh, de glijbaan maakten. En de veer was ook van hem. De veer ja. ook, ja. Oh ja, dat was de tijd. Nog voordat er echt veer was. Ja, ja nog, nee, als je zo overal bij nadenkt wel. Ja. Ja, het <laughs> was alles nog heel relaxed gewoon. Dit is een nieuwe plaatje. niet wachten. Hij is een ja. fanatieke surfer. En het, nou het zou best kunnen een strandtent die naar hem vernoemd wordt. Na, na, na die ja, als surf doet is het geval. Ja. Surf oh, deal. leuk. Komt uit West-Londen. Nee, ja, ik ga hem wel even delen op onze site en dan uh, zal ik die tent erbij noemen. Ja, goed. Hij speelde oh. in het begin als hij zijn Eentje later heeft hij een hele bed om zichzelf uh, heen geformeerd. Tijdens optredens, Dat ja, is wel ook. handig, gewoon toch? Ja, dat is ook. Hij is zelf nog even acht nachten lopen, even koffie drinken. Dat zou heerlijk zijn. Nou goed, is, uh, Toepak leeft hier fijne toestel aan staan. We kijken straks even naar de zand voor zijn berichten. Oh. yes. Kijken wat er allemaal speelt. Even nog een beetje. Ja. In de politieke dingen nog wat uh, sappige details. Sappige details? Nou, valt, valt de laatste tijd wel mee trouwens in de politiek in Zandvoort. Uh, sappige details? Nou, de onderlinge strijd is een beetje eruit. Ja. Volgens mij is er wel eenheid. Ja, het is dus we, een beetje meer eenheid. We, ja, de verkiezingen komen eraan. Ze willen natuurlijk ook zijn allemaal een beetje bezorgd. We gaan dat goed verlopen. Ze ja. zijn bezig met parkeervergunningen en dat soort ja, dingen ja, ja, voor ja, andere wijken. Ja, ja klopt. Maar uh, ja... ja ik denk dat we nu onze adem inhouden van hoe, hoe gaat dit seizoen worden? Ik weet het met het schuurtje van Cohen, van die ja. zus. Of van die zus, van die dochter, die achter in de tuin een schuurtje had. En daar uh, was dan een schoonheidssalon uh, schoonheids, uh, begonnen. En dat was toch een beetje, zo een beetje de regels buigend. Is niet op ons, op ons te woord. Nee. Dat nou, klopt. Straks is stand was de bericht gaan we het nu over hebben, of straks over hebben. Nu gaan we het hebben over wat? Gaan we het hebben? Nou, wat? Heb je wel eens van de shakie defense uh, gehoord? Van wat? De shakie defense. Nee, dat zegt niks. niks. Dat is in Amerika. Dat is een uh, juridische strategie waarbij een uh, verdachte alles ontkent, ja. Ondanks een uh, overweldigend bewijs van het tegendeel. Maar ja, shakie defense verwijst natuurlijk ook naar dat hitje hè, van it was Me. Ja. ja. Van shakie. Oh, van dat, dat is gewoon uh, weer grappig. Ja, uh, leuk fijn. Nou, in de tijd dat je uiteindelijk natuurlijk ook. Dat ze met de, de Big. Hoor je het ook weer? Uh, um, die gasten die onderground the, on the gaan. Noem je dat ook weer? Um On the, on cover. the cover, on ja. De cover, ja. En die, en die dan al je mensen gaan uitlokken... om uiteindelijk dan uh, het verleiden om een activiteit te doen... die niet helemaal volgens de regels nee, zijn. Nee, zijn dat ook die Romeo's eigenlijk, hè? Die, die, die, die ja, die, zijn, die worden ook soms ja. aange, aange, aangesproken, hè? Het was Romeo's, dat aange... ja. zijn on-the-cover-agenten, on toch? Nog ja, die ja, die nu ook steeds Top. met die uh, protesten ja. hebben. Ja, die, uh, die komen, die komen natuurlijk uh, uit aan het licht, hè? He? Ja, het ja, ja. is wel verschrikkelijk, gaan ze hoor. provoceren en dan ga jij mee. en dan Hé, gast, dat is niet de bedoeling, hè? En dan pak je ze op en gooi je ze achterin die bus. Ja. Nou, nog iets anders? Ja, ik heb anders zeker, nog iets? Ja, ik heb zeker wel iets anders. <laughs> ja. In Frankrijk is er een Franse wijnmaker, die heeft een primeur. Want hij heeft wijn gemengd met een stof uit de cannabis. Oh. En hij heet uh, Rafael de Pablo. En uh, ja, hij wil de traditionele codes in zijn vakgebied doorbreken. Want uh, het is, hij zegt, nou, het is gewoon een feestelijk aferetief wijntje. Uh, met het klassieke effect van alcohol. En het is heel ontspannend en rustgevend. En het heet dus Birdie Wee. Ik weet niet uh, waarom je dat zo noemt, maar... Uh, maar voor de wet is het nog slechts een gearomatiseerde drank op basis van wijn. En hij kan zich nog niet beroepen op een eigen château cannabis. Want zo zou hij het eigenlijk willen noemen. Ja. En, maar de hennep die hij maakt, die moet naar een Duits laboratorium. Want de Franse wet heeft ook de verwerking van bladeren en bloemen van de Henneplant nog niet toegestaan. Maar dan word je toch droogd? Doe je, je? dronken en stoned? <laughs> drone. Oh, ja. ja, ik heb ja, echt Dan ga je ook in je geest vliegen als een drone. Ja, precies. No, ja, dan effect. kijk je zo over het hele zandwoord en dingetje op. Oh. En dan begrijp je de wereld pas, hoor. Ja. Want dat is vaak ja. wel zo. Nou, ik heb echt vrienden gehad die drones waren Die waren niet gezellig, hoor. Nee? Nee. Ja, ja, waren een beetje... De tapijt lag echt vol met een. Wat is het, joh? Ja, dat weet ik ook niet. Komt aan mij. Uit mij. Oh, je oh. hebt gespuugd. Ook oh, lekker. Oh, gaat voor mij. Ja, ja, was droomd. was drone. Ja. Ja, ja, en, maar daarna, en daarna nog melk nemen of zo. Snap ik ook niet. Maar had maar, heel veel trek in melk. Ja, goed idee. Doe het buiten wel, maar even nu. Ik zou wel zo'n flesje wijn een keer willen proberen. Toch in, wel. In, in huiselijke stijl, in, ja, huil, ja, in een vriendelijke ja, omgeving. Echt. Dat je echt, ook niet e weg hoeft en gewoon een glas. Maar dan denk je, ik voel het denk... niet. Wat je ook niet aan je lichaam stopt allemaal. Echt die vaccinatie wil je niet. Ja, die niet, vaccinatie wil je dan niet. Maar, dan je, maar die pilletjes dan, ja. en die wijnen, die je zo naar binnen. Gewoon, ongelooflijk. Ik doe maar. Van de Nederlandse artiest de ene naar de andere. Nederlandse artiest Oh nee. Dat zit al als Ben uh, Hout was geen duilstarties. Oh, ja. Lucas Hemming heeft een nieuwe plaats. Veel goed de afgelopen week trouwens. En dit is Move Like This. Die programma, ik weet niet waar het was. Het was niet verkeerd, moet ik zeggen. Lucas Hemming en a move like this. Ja, een beetje dansen op de vroege morgen is goed. En er worden natuurlijk uh, allerlei acties ge gestart om sowieso die terras open te krijgen. Wat hoor ik nou vroeger. De druk op het kabinet neemt toe van winkeliers en horeca-ondernemers. Aankomende dinsdag voeren ze actie. Dan uh, gaan we met alle horecaondernemers uh, het terrasseizoen weer open. Goed, en ook de, de, de, de, de, de sport... Hoe noem je hier weer? Waar je kan sporten? Ja, Sportscholen? Sportscholen. Sportscholen. Die <coughs> zitten ook mee te denken: van... kom op, jongens. Er moet weer wat meer bewogen worden. Er moet meer gedanst worden. Huppa, in beweging blijven. Ja, Goed. nee, nou. inderdaad. Want dat merk je nu ook wel. Sinds een jaar nu de corona. Nou, maar, uh, ja, de kilo's moet uh, eraan. Precies, hè? Precies. <coughs> ja. Precies een jaar geleden dat de eerste coronapatiënt uh, ja. Uh, er was. Ja, uh... nou, we gaan er straks gewoon even uitgebreid over praten. <coughs> Dan gaan we de <coughs> ja. hele lijn er even doornamen. Ik heb er oh, zin in. Zandvoortse nou. berichten. Oh, sorry. We zijn nu bezig met de zandvoortse berichten. Zandvoortse Nou, het verhaal ging al een poosje rond in uh, Zandvoort. Uh, vier strandpavioens zouden aan een nieuw eigenaar verkocht zijn. En het is waar, uh, in Leisure BV, een uh, onderneming van de voormalige eigenaar uh, van uh, Querius Holiday Retreats. <laughs> en dat is de nieuwe eigenaar van The Spot, Ayuma, Sandy Hill en Strand Noord. Oké. Okay. Nou, dus je had het net al een beetje over uh, uh, far talent. out. Ja, <laughs> far out, man. Ja. Goed, dus één eigenaar wordt het. En uh, geloof ik dat er sommigen... Uh, ze, ze gaan allemaal hun eigen karakter behouden. En degene die het nu allemaal runt, die blijven het nu runnen. Dus eigenlijk voor de gasten die er rondlopen... Nee, het is eigenlijk gewoon is één bv die het eigenlijk... Dat is de eigenaar, maar het wordt nog gewoon verdeeld onder de vier... Ja, uh, uiteindelijk door de jaren heen zou het wel langzaam kunnen veranderen. Maar momenteel houden ze het gewoon op dezelfde manier. Dus maar goed, eigen identiteit uh, noem je dat. Je ja? krijgt net een, een appje uit Frankrijk. Ja, Oké. Okay. Oh. Die zegt op dan, Nieuws uit Frankrijk. Uh, hij zegt, bonjour, Jolande, wat ik nou toch op het nieuws heb gehoord... er is sinds een jaar corona en in Zandvoort... Zandvoort Nieuws natuurlijk... zijn de meeste mensen overleden. Nou, bedankt. een beetje op... In Zand, nou ja, ik heb niet het idee dat de bevolking... echt helemaal uitgedund is. Nee, het is over uh, nou, Misschien qua percentage? Ja. Ik kan me niet voorstellen. Dat is toch in, in Brabant? Nou ja. In hey, Brabant is het begonnen. Ik heb in, geen ja. leeghuizen ja. gezien, nee. nee. huizen nee. heb ik nee. niet gezien. Nee. In, uh, in Haarlem... Nee, sorry. In Haarlemse dagpla uh, die gaat plaatsmaken voor een volwassen Joods herdenkingsmonument. Ja. ja, het Want lijkt wel had... hetzelfde formaat een beetje. Hier. Ja, ja. Was die, die, uh, die kast... Die, het <laughs> die monument was geplaatst op de plek waar vroeger dus de synagoge stond. En die, uh, die, de synagoge heeft dus ook echt als inspiratie gediend voor dat monument. Maar uh, ze gaan nu wel een nieuwe maken en die ziet er toch wel mooier uit. Maar dat ik herken het, er niet echt een monument in of zo. Het is meer van, nou oh, leuk, die, uh, daar komen bankjes voor zeker. Of zijn het bankjes? Er zit er mooi verlichting zit erin. Ja, maar het mooie is dus wel van uh, het kunstwerk die wordt dus uitgevoerd in Belgische haablaahartsteen. Er wordt verlichting in geplaatst ja. en uh, door de stijlvolle uitstraling kost het monument wel 80.000 euro, maar er is dus al 70.000 bij elkaar okay. ge geharkt via uh, donaties en alles. Dus dat is echt geweldig. En uh, de namen van alle in Zandvoort woonachtige Joostse slachtoffers, die krijgen een plaats op het monument, inclusief hun leeftijden. En daar word je dan wel heel stil van. Want er zijn kinderen van 3, 4 en 10 jaar oud. En uh, ik, ik weet niet, uh, de, waarschijnlijk wordt het wel rond uh, 4 mei geopend, denk ik. Ja, dat is Ik heb nog gekeken. niet gezien dat ze ermee bezig zijn. Hoe is het met onderzoek naar het bord wat beschadigd is? Met de namen erop. Ze hebben het ook pas twee dat het namenbord. Gepresenteerd. Ik weet het even er nog stond niet. Er een, was er een scheur in of zo. En of het nou iemand tegenaan gereden heeft of mo moedwillig is gesloopt. Antisemitisme ja. roepen ze dan altijd weer. Ja. Nou, Parkeerlast in de wijken gaat snel omhoog. Jarenlang wordt er al over gesproken. Er moet iets gaan gebeuren. Heel veel toeristen komen natuurlijk hier naartoe. En die gaan dan in wijken parkeren waar het gratis is. Wie doet dat niet? Ja. En nu moeten ze gaan ja. kijken of ze dat in, uh, kunnen aanpakken. En ze denken dus nu uh, toch uiteindelijk uh, een zomerparkeerregeling te treffen. Dus dat betekent dus dat in die wijken wel betaald moet worden. Worden. En ze gaan nu ook meer in kaart brengen. En in verschillende talen. Waar je kan parkeren. Hoeveel het kost. En dat uh, die nieuwe parkeerregeling moet dan lopen van 1 juni tot en met 30 september. Dus, uh, en on online moet er ook al informatie komen. Het moet zichtbaarder worden. En uh, nou goed, het, het, het plan wordt in maart wordt het besproken. En dan moet ja. het voor de zomer worden uitgerold. En het mooie is dus wel dat iemand van uh, een van degenen die daaronder een, uh, een uh, commentaar gaf, die zei van ja, ze hebben op Ameland of op op een van de eilanden, yeah. hebben ze dan van dat je een bezoekerspas hebt. En dan kan je zeggen, van als je voor één keer, dan kan je overal staan. Uh, zoveel, maar voor 30 euro, dan kan je gewoon, zomers kan je gewoon staan waar je wilt. Okay. Maar ja, ik, ik heb dan wel weer zo, ja, 30 voor de mensen uit Haarlem en zo... is dat natuurlijk wel een hele goede deal. Maar dan moet je die gewoon wat hoger maken. Dan zeg je gewoon, voor 60 euro kan je dat kopen. En dan kan jij gewoon met zomersdagen daar staan. 60 euro per jaar neem ik aan, hè? Ja, in het seizoen, hè? dus van 1 uh, juni tot uh, eind uh, september. Dat zijn of zo. flinke bedragen, moet ik zeggen. Nou ja, dat je dan, als jij, als jij uh, vaker naar Zandvoort komt. Ja. Ik vind ja. ook inderdaad, diegenen die vaker komen. die moeten inderdaad wel uh, die, de, de kans hebben om dan in die buurt te staan. Ja, oké. Okay. Nou goed, nog meer Zandvoortse berichten zie ik hier kijk. Ja? ja, nee, ik heb hier nog een. Hart Zandvoort op de schops, Raadhuisplein. Grote en kleine evenementen worden er al uh, gedaan natuurlijk. Het is een kleine verbouwing geweest. In 2019 uh, zijn er weer dingen veranderd. En ja, minder ruimte. En uh, ze zitten nu te denken om het toch allemaal anders te gaan doen. Uh, daar staat natuurlijk het, het muziekpaviljoen. Dat hebben ze ooit gekregen van de oud-burgemeester Rob van der Heijden. En uh, die gaat verplaatst worden. Die gaat naar een andere locatie. Naar het Carréplein of misschien het Gasthuisplein. En ze zitten nu te denken om daar nog wel een... Ja, een rondonde te maken. Want dan kunnen de bussen daar nog keren. Of moet er dan nou toch een kruispuntvariant komen? De ene is voor het kruispuntvariant. Dus dan kunnen de bussen niet keren. De andere is voor rondonde. En daar wordt naar gekeken hoe ze dat in toekomst moeten gaan doen. En dat het wat overzichtelijker wordt. Nou goed, ja, we zullen het zien. Uh, heb, jij een voor, heb jij een voorkeuze? Heb je een voorliefde voor een bepaalde... Wijken? Nee, waar, waar, zeg, hoe het raadhuisplein eruit moet gaan Nou zien? Ja, ja, ze zeiden dus dat hij weg moest. Ik had zelfs, of, nou, of vind het Gasthuisplein mooi. Maar voor de bibliotheek, dat is ook een heel groot plein. Ja? Is natuurlijk ook wel, het is wel, wel een gezellig plein. En de mensen die eromheen wonen, ik weet niet hoeveel lasten ervan hebben. Maar dat hebben ze dan om de hoek ook, weet je wel. Ja, daar moeten we ook naar kijken. het is wel worden. een heel leuk plein op zich. Ja, goed, de verkeersveiligheid is belangrijk. En uh, kunnen er genoeg evenementen en kunnen die evenementen nog een beetje groeien? Nou, ja. kan het sowieso groeien in deze tijd natuurlijk, is ook de vraag. We groeien allemaal. Dan groeien we groeien allemaal. No, Oké, okay, even lekker relaxen, de muziek de naar de Zandvoortse berichten. Green no, no, Day Bang. No, Uncertainness only seems to serve The misery may a place on me might that take from me all of this bullshit I do not need it I believe in magic Because I've seen it Nothing you, they ego You know already how it goes I got a strong man, a strong girl From my head to my toe Back to my ego These earthly habits they got to get going I let go of desire But I, I truly let go of the fires That burn them and fuel them It's so hard to be human With a battle in mind I have lost all devotion over time I'm on a path of remembrance And I'm remembering fine I've been nothing this mine Only borrowing time my kind, to go. I'm on this tie, I can't Cut into I'm unworthy of his tie With all these doubts in my mind, Kind of cross the sight Left to struggle in my right, ay Now it ain't the same I'm a man today. No, I ain't the same. No, I ain't the same. Dwell like city kids beneath the poverty line. I'm feeding my senses. Food for thought is money well spent. it, 'cause most of our so called knowledge is rented, invented. Depends is on flippant frenzies, social scenarios. Holler like Cheerios. You hear yeah, me though? Never thought I'd be coming out your stereo. But there we go. We're back to be our entertainer. Now Being a man today. No, it ain't the same, no, it ain't the same Being a man today van een streepje onder de hars. Echt relax de shit, man. Green tea, pang. I'm the shame. Wat zeg je? I'm the idee wat er zingt. Is dat, wat zeg je, Green Team hey, pang. Ik heb dan een beetje zo'n Chinees idee. of is Ja, Green tea, pang. Oh, pang. Ja, hm. dus groene thee, pang maar dit komt uit China of zo. Of nee, dat zeker niet. Azië. Het is wel een donkere vrouw die echt relaxe muziek maakt. Gewoon, het is gewoon lounge Ik heb misschien. een beetje idee van uh, Molokko, weet je wel. Ja, daar uh... lijkt het wel een beetje op. Ja. Ja, gewoon best wel relaxed. Gewoon gisteren het, uh, het grote lijststekkersdebat op Radio 1. Ik heb de grote lijn heb ik het, uh, zitten luisteren. Ja, natuurlijk krijg je het uiteindelijk door liner. Dat zou me niet verbazen als Schiphol de kaagbaan dat u genoemd heeft. Want u, heeft, u vliegt. <lacht> u bent de absolute recordhouder op Schiphol als het gaat om vliegen. Hij nou, was lekker bezig. Wil wilde dus natuurlijk. En ook vandaag in de Telegraaf een groot stuk te lezen over deze beste man. die natuurlijk al best wel wat jaartjes in de politiek zit. Hij begon het ook een beetje als joker. Een beetje onruststoker. Nog steeds is hij daar druk mee bezig. Echt, of echt, concrete oplossingen. Hoe komt hij niet mee? Maar een groot uh, interview met hem. En uiteindelijk zegt hij ook dat uh, Baudet. die natuurlijk ook een beetje uh, hetzelfde punten heeft als uh, PVV. Ja, ja. Hij zegt: uh, Ja, Baudet doet het aardig. Hij doet wel wat uitspraken waar ik niet achter sta. Onder andere deed het Neurenberg-proces. Hij het ook afgedaan van, nou, dat had hij niet gedaan. En hij zegt, ik had die uiteraard niet gedaan. Dus het ligt heel gevoelig. Maar hij snapt wel dat eigenlijk dat de regels werden toegepast toen die er eerst niet waren. Er werden nieuwe regels gemaakt. Dus dat, dat snapt hij niet wel. Maar toch nam hij er afstand van. En verder zegt hij dat het een eenheidsworst wordt. Dat iedereen eigenlijk een beetje grote vrienden met elkaar is. En dat is er nog wel iets te kiezen, weet je, als, als kiezer. Dat je denkt van, ja, ze willen allemaal de. De, de corona aanpakken. Nou, zijn er nog extreme? Nou, er zijn wat extremen, Maar je moet ze zoeken. En nou ja, goed, vandaag in de Telegraaf... ieder geval een stuk over hem te lezen. Het is, het is interessant. Maar ook weer niet vernieuwend natuurlijk. Ja. Uh, onder andere werd hij aangesproken... op het feit dat hij destijds toen ook wegliep uit de Kamer. Ja, Ook hij zegt, oké, okay, dat is fout... Maar er zijn meer politieke partijen die wel wat foutjes hebben gemaakt natuurlijk. Nou. Ja, hij heeft zeker over Baudet gesproken. Hij heeft ook een foutje gemaakt toch van de week dat hij uh, ja, even een bezoekje uh, uh, ja. op Urk en uh, ja. Ja, even een hap. Ja. en even iedereen huggen. Ja. hij mag geen echt. anderhalve meter in de takt houden. En, uh, wat was het ook weer? De politie onderzoekt of forum voor democratie-leider Baudet in Urk de coronaregels heeft overtreden en een boete moet krijgen. Baudet zette dit filmpje van zijn verkiezingsbezoek daar zelf op Twitter. Ja, precies. En daar is te zien wat jij ja. al zei. Ja, dat dat zelf uh, gewoon op Twitter ook gezet. Ja. Dus iedereen krijgt natuurlijk wel... Oh, uh, hij kan dat wel. Hè? Lekker, uh, ja, maar dan is het natuurlijk de vraag... Kunnen ze nou terugwerkende terugwerken de kracht krachten... Alle filmpjes die op internet uh, zijn... Beboete. En daar staat een datum... bij, Beboeten. Ja, maar dan ja. kunnen ze... Weet je, als hij is toevallig misschien ook uh, afgelopen woensdag in het Vondelpark was, ik noem... Want uh, het is gewoon, als dit soort dingen gebeuren, is, uh, is God los. Is er alles van God los, weet Tuurlijk, ja, want hij, is, uh, hij, want hij doet niet anders dan die gast in, uh, in het wandelpark. Ja, want hij nee. werd ook nog geïnterviewd van... Uh, normaal, even goed uh, uh, gewoon heel dichtbij en ja. geen anderhalve meter. En, uh, ja hoor, nee, want uh, dat is helemaal niet virus. Is er niet in... In uh, de openlucht. Uh, Bijna niet aangetoond, dat het verspreidt. <laughs> nee, klopt. Dus uh, ja. Je, het was niet echt een goede keuze. Nee, het was geen goede keuze. Maar toch denk je: als jij filmpjes kunt traceren van mensen. Ik kan achterhalen wanneer het is. Dan zou je die ook. Want die komen dan op net. Is het ook een soort voorbeeldfunctie. Die kunnen ook een boete krijgen dan. Dat wel waar. Dit was duidelijk thuis te dat het op met die dag was, natuurlijk. Op die dag. Ja. En dat die ook antwoorden van nou, ik vind het wel goed zo. Ja. Dus je mag eigenlijk. De virus mag je niet ontkennen. Dat mag niet natuurlijk mag je het ontkennen. Maar, dat, maar uh, dat is toch een ontkenning? Dus dan zou je denken, dat moet ook kunnen. Democratie, uh, bedoel vrije keurig. Ja, het, het ging nu dat hij die regels niet... Uh, die half nee. meter dus de, uh, hield. Uh, en ja. wel gewoon iedereen ging om, uh, omhelzen. Dat, daar ging het om. Maar nee. als ze dat, dat nou eens echt helemaal zouden uitspelen... Echt, en je staat op zeg maar 1,40 meter 40 afstand van elkaar... en uh, ze gaan het echt meten. Nee, je staat dicht bij elkaar. Ik moet je een boete geven... Zullen ze dan echt zo... Ja, maar dan moeten dan ze een hele groep van moeten geven. Ja, hij heeft toch ook een voorbeeldfunctie, toch? En dat, hij wil nu wel. uitdragen van dat het niet nodig is. En, ja, ja. ja Daar dat... nou, is de markt voor. Ja, ja, zeker? En zeker. ergens denk ik ook al van... Ja, ik, ik kan me ook voorstellen dat ze de risico's... gewoon bewust nemen. En ergens is het ook aan jezelf. Ze willen denk een bepaald maken. maken. Ja. Dus, ja, ja, ik hou mijn afstand wel op zich. Ja. Ik, ik ben wel voorzichtig. En dan denk ik van, nou ja, als je dat op die manier doet. Van de mensen, joh, ga je gang, maar blijf bij mij uit de buurt. Zo moet je zien, ja, ja. Ja, maar jullie weten dat wij nu ook niet op anderhalf meter zitten. Ja, wel. Nou, dit is duidelijk anderhalve het is meter. Dit is echt wel anderhalve meter. Ja? Ja, ja ruim. Oké. Okay. Ik neem de volgende keer een mee mee en dan zullen ze aantonen. Ga je het echt doen? Ga ja? het echt doen? Dit is geen anderhalve meter. Nee? nee, nee als hard. onze handen elkaar niet kunnen raken. Ja, toch? Nou, ik betwijfel. Dit is geen handen. Da, dat zeggen ze. Ja. Nou, die handen kunnen elkaar echt niet raken. Nee, en bij jou helemaal okay, niet. Nou, ik ben zelf 1,80 meter, maar als ik hier ga liggen, ik <laughs> dan is het wel een beetje wat langer <laughs> toch. Deze tafel. Deze tafel is 2 meter, denk ik. Oh ja. Ja, ja oké. Okay. Nou, goed. Nou, okay, ik wilde even onder de stook hier in zelf. de studio leuk altijd weer. Ja, zeker. We programma's ze zijn niet altijd even bakken. Dat ja, ja, doe ook mijn mondkapje wel op, is ook goed. Ja, dat goed naar dat ja, is altijd leuk. Op Radio 1 heb je van die mensen die gaan dan op Radio 1 mensen interviewen en dan hoor je dit. Ja. Wat goed, dat je ook door de radio laat horen dat je lekker bezig bent. Dan dus denk ik, hou op. Ja. Hou op. Ja, God. Dat is nog een interview onder water. Ja. Je hoeft het niet te doen, die meneer. Maar goed, lekker even dit. muziek. Kom op mensen, een beetje verdraagzaam en een beetje liefde voor elkaar en dan is het een heel betere wereld. Yes. Oh. Ja, zeker weten! En dat in een paar woorden en dat is meteen anders. Het is meteen anders. Ja, het voelt goed hè? Ja, het voelt goed. Ik, ik was gisteren wijs aan het kijken, wijs op reis, en er was weer zo'n wijze oude man, die had mooie woorden. De zon schijnt altijd achter de wolken. Er is altijd zon. En die wolken blijven nooit op eenzelfde plaats. Mooi hè? Dat heb ik dat ook gehoord. Ja, dat was, uh, wolken. Bij Waas. Reis met Waas. Ja, ja reizen met Waas. Oh, ja, ja, was wolken. Lep. Achter de wolken altijd de zon. Ja, dan is er... Die gast had een grot gemaakt. Die was namelijk, had een auto-ongeluk gehad. Hij kon niet meer lopen. Zijn benen waren helemaal in slaap gezust. Dat zeggen ze al mooi op zo'n Belgisch. Ja, dat Verlamd. kan hij niet nadoen. Ja. Verlamd. Uh, in slaap gezust. En uiteindelijk had hij gezegd van... Als ik nou een grot maak... weet je, Zo'n uh, loerdische grot in mijn tuin... Kan ik dan weer lopen? Nou ja en van beteken een kreeg hij en uiteindelijk is hij die grot gaan bouwen. Ik weet niet hoeveel ton cement weet ik samen met zijn vrouw heeft hij echt heel veel cement nee, staan zijn draaien rijden. Hij heeft het allemaal gedaan. hij kon het helemaal niet. Nee, nou, hij heeft dan aan de zijkant heeft hij hup hup hup kom op opschieten. Wil weer lopen en uiteindelijk had hij hele die grot gebouwd en uiteindelijk kon hij weer lopen. Vier, vier hij voelde maanden, weer tinteling. Ja. En zo later werd hij ja. aangereden. Toen raakte hij zijn onderbeen kwijt? Ja. Vind ik, wat een gedoe allemaal zeg maar. Dat was de duivel die denkt van ja, je moet niet altijd tot Maria bidden. Nu is yes. klaar. En nu ben ik weer aan de, ben ik aan de beurt. En nou neem ik je been. Gewoon. Ja, goed, dat dat is wel even een ja. grappige ja. televisie, deze. Daar <laughs> ja. Ja. Hoor ik je vaker af, waar is dat? Is dat over NPO 1 of zo? Ja, ja. Huh? Het is. Uh, nee, MPO3. MPO3, oké. Daarna ja. heb je dan ook nog een programma altijd over Belg. En een Belg. En, en, en iemand uit Zeeland, volgens mij. Die is chef, en die gaat dan naar een van de landen. Ze waren gisteravond in Mexico. Oké. Okay. Ja? dan gaan ze allemaal speciale gerechten maken en zo. En dat, dat is wel heel leuk om te zien. Nee, ik kijk vrijdagavond altijd naar Flikken Maastricht. Oh, oké. Okay. Ook leuk. Ja, nee, jij bent ik... een fan van Angela? Ja, ja, ja, ja oh, je snapt ja. mee. <laughs> ik snap het wel ik vind het steeds, te... Ja, Ik heb er gewoon gevolgd naar, naar goede tijden en al die dingen. Ja. Ja. Ik vind het wel een goede vrouw. Ja. Zeker als zo'n actie. Nuartse, zo ja. politie, ik, vind veel ik vind te veel agressie. Ik vind het veel agressie. Ja? Te veel geweld. Nee. Nou, ik, moet zeggen, de laatste, ik vind het wat tamme de laatste tijd met Vliek en Het is het uh, onderwerp een beetje uitgekoud. Het wordt dat tijd van een weer... nieuwe serie. Ja. Misschien ja. moet het een soort Megamindie worden. Of zo, een andere soort. <laughs> We gaan Megamindie. <laughs> dat is ja. Dat, ja, dat, wel een beetje de stap die na, naar beneden ja. naar de kinderen toe is. Een me, mega mini. Ja. Dat heb ik ook vroeg heel veel gekeken. Samen met mijn kinderen. Echt waar? Ja, zeker. hè Dat ook later van ja zeker ook. Ja, dat ja, heb ik um. ook gekeken. Ja. Ja, ja. Leuk toch? Waar hebben we het in Gostum over? Dit is Toepak Moeten We het over kritische zaken in ja. de wereld hebben. Waar hebben we het nu over? Nou dan? ja, we hebben het eigenlijk over... Nou, jij begon met dat luchtige uh, quote erin. Dus toen... Ja. toen, toen Ach, de wolken. Ja, ja en de, de liefde was er en zo. Ja, ja. Ja. Ja. <laughs> ja, we hebben een jaar corona. Maar nu zijn er mensen ook... Die, uh, die hebben hele andere dingen gedaan. En die ja. hebben dus ook... Uh, gezegd van, nou ja, je moet wat meer uh, doen met een beetje in je tuin pielen en zo. En iedereen ja. is veel meer gaan pielen in de tuin. Pielen. En uh, ja. ja, en uh, dan heb je dus uh, Tijn Taubert, ik weet niet of je hem kent. Het is een soort uh, goeroe-achtig Ja. En die, uh, die doet ook veel met Giel belen en zo. Ja. Oh en, ja, dat heb ik, ja, dat heb ik ja, wel gelezen, ik heb, ja. Ja, en, uh, maar die, die heeft nu iets opgericht dat heet Wise Tribe, oftewel de wijze stam. Ja. En dat, uh, dat iedereen zijn kennis en uh, handigheden moet delen met elkaar. Okay. En uh, dan krijg je dus inderdaad interviews met mensen. En dat is heel leuk. Ik zou zeggen, kijk eens een keer op Wise Stripe Community of zo. Oké, okay, tempo of, moet dan omlaag. He. Dat moet ik wel proberen. dan. snap ik het. Ja. ja, ik snap het. Nou, ja, heel rustig. Morgen, heel is er, rustig. Er, morgen is er ook een uh, Sunday Movement met Johan Noorloos. Dat zijn gewoon allerlei dingen over gezondheid. En dat is wel leuk om te horen. En er was dus ook een, uh, een stel. En die zeggen ook van, Joh, maak van je balkon een voedselbos. En ze zeggen ook, het dus is heel simpel. Stap het punt om af te haken. Nee, ja, nou ja, haal, een, haal een paar van die groentekratjes, van die ja? dingetjes. Uh, gooi de aarde in. En als je gewoon toevallig tomaat eet, van nou, doe een beetje van die tomaat, gooi erin. Dan heb je straks allemaal tomaten, weet je wel. Dat, dat, je gebruik zaden van de spullen die je al eet, als jij biologische groenten een keer haalt. Gast, heb je winkels voor. <laughs> dat zie ik nog niet voor me. Eigenlijk. Ja, maar Hetzelfde ik nou, vind het wel leuk. Ja, ik, nee, ik, nee, maar je het kan is... het echt in een heel klein potje doen, weet je wel, dat is ja. hartstikke leuk. Maar straks zijn al die staatssupermarkten uh, gaan allemaal failliet. Dat moeten we toch niet hebben. Ja, die gaan niet failliet. Nee. Gek. Er komt weer een injectie. Nee, nee maar het gaat er ook <laughs> gewoon wat je geestelijk gezond blijven. En het is, gewoon hele, het is nu de tijd van het jaar. Vitamine. Ja? Om, D, om, help, om achter vitamine je raam, raam ja, ja, ja. om achter je raam wat zon te vangen. En dat je daar die, die zaadjes uh, de grond uittrekt. En dan kan je ze straks gewoon uitplanten. Of je balkon in bakken of zo, het Of gewoon echt voelt Echt een tempo. Echt, als ik naar deze wereld moet, dan moet ik zo mijn tempo omlaag. Ja, maar dat, dat je is dan ook, maar... rustig op een kussen voor het raam naar je zaadjes zit te kijken. Naar je zaadjes zitten kijken. <lacht> Ik ook. vind het wel heel dat apart klinken. Dat klinkt he? heel apart, ja. ja. Even naar je, zaadje. oh. even ja, naar je zaadjes op? kijken. Even naar mijn zaadjes kijken. Dan groeien ze. Goed, nou, doe maar weer normaal. Draai doe maar weer een, een ander stuk. muziekje. Stukje muziek. Nou, muziek. nou, even rustgevende muziek. Dat zit je dan te verwachten. Ja, dan dat verwacht je nu, hè? Ja, om, dat verwacht je nu voor negen. Nou, dat kan je vergeten. Ontrustende muziek, daar ben ik goed in. Ik voel mezelf evolving. Appalling, So much I'm not divulging. Been stalling, I think I hear applauding. They're calling. Mixtapes aren't my thing, but it's been awfully exhausting. Hanging on the songs as long as daunting. Which caused me to have to make a call I thought was ballsy. Resulting, and what you see today, proceed indulging. As always, the one trick pony's here, so quit your songs! Got ambition? Sort of vicious? Yep, that's me. Not artistic? Unrealistic? Chauvinistic? Not those things. Go the distance? So prolific. Postal cryptic? Move swiftly. Unsubmissive? The king of mischief. The golden ticket? Rare sight to see. I stay committed. Embrace the rigid. I'm playful with it. Yeah, basically. Too great to mimic. You hate your bitter. No favoritism. That's fine with me. Create the riddles. portrayed trade civil, Unsafe a little. Oh, yes, indeed. It's plain and simple. I'm far from brittle. Unbreakable. You following? I'm Bruce I'm like trading in your car for a new jack I'm like having a boss getting upset Cause you asked him for less on your paycheck I'm like doing headstands with a broke neck I'm like watching your kid take his first steps I'm like saying Bill Gates couldn't pay rent cause it's too broke Where am I going with this? Unbelievable Yes, yes, inconceivable See myself as fairly reasonable But at times I can be stopping so If I have to I will rock the boat I don't tend to take the easy road That's just not the way I like to roll Two things probably unfeasible I've done already. Sometimes I find them comical Yeah Incomparable play value phenomenal Beat selection remarkable Slowly meet down impossible Rock no rollies I don't hang around no phonies Got no trophies. I don't know why God chose me. Got something in the cup, ain't codeine. Changed my style, they told me. Now they come around like homie. Man, y'all better back up slowly. Back up slowly. Who are you kidding? How could you doubt me? I've always delivered. Ripping the teeth out of the back of my mouth. The close You get to my wisdom. See my initials. Thought was the way, but what can I say? I had to come visit, check on you guys. You're doing alright. You're eerily socked. Yeah, that's what I figured. They covered their heads up with. Shake the whole industry, put them in shot Come out the clouds like a meteor rock, Then land in the earth like ready or not Ain't no one like me to cream me to crop Don't even front, it give me some props I'll pick up your body and throw it a block Okay, I admit it, that's over the top Not yet. Like looks every time I step my foot on the ground, I get mistook for a lame with no weight to his name. Ground just shook, let's not be the bush Even my b side throw him off like how she do it. Some say I'm a great influence. I don't know about that, but I did do the best I could. Like Hollywood, Hollywood, home name doesn't go Hollywood. You think that you'll know me good? You think that you'll know me good? Hollywood, Hollywood? Home name doesn't go Hollywood. You think that you'll know me good? You think that you'll know me? I, I, I. You know I said, Raising the bar I gotta expand Top of the charts I'm setting up pimp Pounding my stakes I put on my head Shoot for the stars They fall on my head Stick of my guns I don't even flinch Can push all you want move moving the next. I rarely miss You know I'm relentless Ain't got a choice No way to prevent it Just who I am And I don't regret it See what I want And then I go get it Follow my gun I'm happy I did it Beat all the odds I ain't got no limits Can it be stopped You paying attention I ain't got to say it They know ik heb wel wat, uh, ja, ik ben wel een beetje ontevreden overgebleven. Soms. Deze man gaat nog een stuk verder. Ja, gaaf het bombastiek verontrustende klanken. Nieuw plaat van N-Virgil Nathan John Firestein. Yes. Het einde en dat raakt ook heel erg op M&M. Het gaat net weer even een stukje naar M&M. M&M is zijn boosheid wel een beetje kwijt natuurlijk. Dus deze NF en NF en gaat er nog mee verder. Clouds, dat is zijn laatste plaats. Goed, hij is 29 jaar. Hij komt uit Michigan, de Verenigde Staten. Die gaat weer van hem horen en vind het ja, leuk. Dit soort geinige muziekjes. Het loopt tegen 9 uur, straks om 9. uur. is natuurlijk een stukje geschiedenis wat gebeurde er door de jaren heen. Het is vandaag 27 februari. Jazeker. Ja, het is niet zomaar een datum. Nee, nee nou, dat had je al lezen Het is nu officieel een jaar dat corona in Nederland... De eerste patiënt. De eerste, eerste, ja. eerste besmetting. Ja goed. Ik was net nog even naar mijn zaadjes aan het kijken. Werd met uh, met naar me gegooid. Ben je naar je zaadjes aan het kijken? Nou, vandaag een stuk in de krant lezen over Karabaat. Dat is natuurlijk uh, de arts die uh, heel veel uh, uh, vrouwen heeft geïnsimineerd. Met zijn zaad bleek achteraf. Maar ook de medewerkers van het uh, bureau werden gebruikt om vrouwen te insimineren. En onder andere vandaag Nathalie de Jong, 41, en die heeft uh, ongeveer 79 halfbroers van diezelfde medewerkers dus en die uh, doet nu onderzoek en die heeft zelfs ook Jan Kabat ooit gesproken vlak voordat hij nog overleed dat was in 2014 en uiteindelijk heeft ze ook een DNA-test laten doen om te kijken van wie het zaad, van wie zij afstand afstamt niet van Jan Kabat maar van een van die medewerkers en een van die medewerkers heeft dus een reuma-ziekte. Uh, Schorgen heet dat de hele erg Schorgen heet dat Ach, ja. en daar heeft hij nu last van en nu is de vraag van, kan zij nu wel zwanger worden is dat wel verantwoord want wat Krijgen haar kinderen dan? Dus daar uh, ja, had naar gekeken moeten. Ze hadden er ook eigenlijk niet moeten zijn. Dat is wel heel dramatisch om nou te ja, zeggen. De, ja. Want ja, dat zaad, het kwam van een medewerker. Dat had gewoon van een donor moeten komen. En die donors waren volgens Jan kabat allemaal getest. Allemaal gezonde jonge mannen. Die ik ja, allemaal ja, in, mijn, ja, ja, in mijn archief heb staan hier. Ja, wat ik hier ook nog lees, dat is ook wel heel ernstig. Dat hij ook uh, bij vrouwen, dat hij uh, af en toe spuitjes met water vult... in plaats van zaad, zodat ja, vrouwen leven terugkomen... Want anders verdiende hij er niets aan. Ja, bizar. En ook dat hij een wensmoeder had. Hij ook verteld hoe hij haar naar de inseminatie aanraadde om orgasme te krijgen. Dus uh, hij, hij, hij was ook... Uh, en daar zou je bij helpen dan? Ja, waarschijnlijk. Ja, ja. Dat, weet, dat weet ik niet. Maar vervolgens gebruikte hij als zijn eigen sperma om haar te insemineren. En uh, die wensmoeder zei al van... Jee, maar stel je voor dat ik zwanger word van hem. En het is van hem, weet je wel. En ik denk ja, dat lijkt me wel heel erg uh, naar. Maar dat zijn er dus al iets van tachtig of zo. ja. En uh, ja, wat kunnen er misschien wel 200 zijn? En ja, het is misschien altijd slim. Straks krijg je dus, als mensen gaan willen trouwen... of kinderen willen krijgen, van... even die DNA naast elkaar, zijn jullie misschien familie? Misschien is dat een goed idee. Nou, je als moet je uitkijken. Twijfelt. Ja, ik was zeggen, nee, dat is waar. Dat en dan kan je gelijk kijken of je... Toekomstige partners, misschien, misschien gelijk verchecken op op ziekte of zo, of daar geen in zit. Ja, is, je, toch is dat gen niet goed? Ja, schat, ik hou van je, maar ik ben een kind van een ander. Ja, dat De punt. Kan, ja, klopt. Nou, je, kan met broer en zus, je kan met je zus gaan trouwen of met je broer of werkvol. Ja, je weet het gewoon niet. Nee, nou goed, het is het ja, uh, wordt misschien iets, hè, want, uh, want zeker bij uh, in Joodse families hè, had je toch vaak van die dames die dan uh, gingen kijken voor een. Uh, een goede match van die uh, matchmakers. Ja. ja. En uh, dat, dat, uh, dat, er wordt echt wat check van wat, wat voor familie ja, is. Nou goed, er we gaan toch een naar een maatschappij toe, waar straks alles getest moet worden. Ja. Dus dan pakken we dit gewoon mee. Goed, goed laat, idee. Last plaatje voor 9 uur. Is even een lekker laatst plaatje. De man van Supercrash maakt wel een tijdje weer solo op Ik heb het over Gas, condens Walk the walk. World's Strangest Man is here. We'll be